Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Frankt 100 kilometer file, meer dan op zwaar Zaterdag. Vooral op de wegen naar het zuiden is het druk, rond Marseille en bij de Spaanse grens. Vakantiegangers stonden tussen Lyon en Montelimar soms een paar uur vast. De ANWB denkt dat niet veel Nederlandse toeristen er last van hebben... omdat die nog op hun vakantiebakkemming zijn of op de weg terug. Maandag is de zomervakantie in de regio Midden-Nederland voorbij.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 Daarop is te zien hoe de bloedende student overeind wordt geholpen en even later wordt beroofd. De video is op YouTube al miljoenen keren bekeken. Een groep twitteraars zette een inzamelingsactie op voor de student. Die leverde ruim 25.000 euro op. In arnhem is een vurgslang, die ruim een week geleden was ontsnapt, weer teruggevonden. De koningspython van anderhalve meter lang was uit een terrarium in een huis ontsnapt. De politie in Zeeland waarschuwde buurtbewoners goed op te passen.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 Ik had het je beloofd, heb vandaag alleen maar platen uit de jaren 80. Aan het begin van elk uur van Zandvoort op zaterdag. En dat was er ook weer eentje uit de jaren 80. Je hoorde Duran Duran en The Reflex.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 nog van de laatste keer uh, dat hij uh, ja, meedeed uh, bij de Euroseries die uh, is nummer 4. En Magnussen uit Denemarken is 5 en Melker is dus 6. Nou, kijken we nu even naar wat er uh, op dit moment aan de op de baan is, dan is Merrie opnieuw de snelste. Het is trouwens wel een beetje een ja, ironisch uh, verhaal met die Rob Roberto Merri, want uh, de kwalificatie was afgelopen vanmorgen. En wat gebeurde er bij het vallen van, uh, van de finishvlag? De man ging uh, spontaan de vangrail in. En daar waren dan wat foto's uh, van gemaakt en dat werd dan weer uh, niet echt uh, gewaardeerd. Van ja, foto's uh, laten we dat nou maar niet doen. Uh, staat zo'n beetje uh, prutserig als uh, zo'n man uh, de snelste rondetijd heeft uh, genoteerd. En vervolgens heeft hij hem, ja, bij het vallen van de finish lag hem ergens in de vangrail geparkeerd. Maar het is, wel, het is hem wel overkomen. Uh, de heren hadden daar toch nog wat werk aan. <lacht> en wat ook. Uh...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 die kwam, dat was kook. Maar toen regende het al een beetje. Dus uh, uiteindelijk is de fotoshoot wel geslaagd. Maar goed, dat is het dan. Uh, Formule 0 die hadden we net uh, gehad. De, de eerste dat uh, was, en dan moet ik even heel goed uh, nadenken, was Carlos Sainz Junior. De tweede werd uh, Kivat. En de derde werd uh, Stoffel van Borne. Nederlanders uh, we kwamen eigenlijk in het stuk niet voor. Jawel, uh, aan het eind uh, er kwam uh, uh, Pieter Schotters nog uh, de top 10 uh, binnenrijden. En daarachter dat Dennis van der Laar de Zandvoortse uh, troef vandaag uh, in de Formule Renault. Hij uh, werd elfde. Maar Van der Laar had een uh, toch niet altijd beste start Hij spinde, geloof ik. En kwam uiteindelijk uh, dan als uh, laatste weg. Maar hij uh, deed een fantastische inhaalwedstrijd. Er was op een gegeven moment de derde of vierde man op de baan. Dus het uh, is uiteindelijk toch wel wat, uh, wat opgeleverd. Ja, de enige man die uh, voor het podium ging. Dat was Robert Freins, uh, Maar die uh, kwam uh, met een andere deelnemer in aanraking. En dat was na, na twee, drie ronden in de Tarzanboch.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 Oké, okay, nou Jaap, we komen straks nog een keertje bij je terug. Hoe lang duurt deze kwalificatie nog? Uh, nu nog 20 minuten. Nog 20 minuten? Oké, okay. nou, spanning al om op het circuitpark Zandvoort. Dankjewel Jaap Koper. Masters. Masters. Masters FN.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 No a bo ja, oh yeah. Dat was een, de single van Nina Simon. De zaterdagmiddag van CFM. Sandvoort op zaterdag bij tot aan uh, 5 uur. Het is regenachtig buiten. Maar vanavond gaat het uh, over het algemeen droog worden. Dus.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 Bij de Sofoods Radio hoor je Dr. Hook en Baby Makes her Stok. in Stock. ZFM op 106. Huh? Nee, nee, nee, dit is helemaal de verkeerde, joh. Dat nou, dat gaan kan, gaan, kan gebeuren. We hoor. gaan snel okay. over naar uh, Rob Petersen op het Circuit Park Rob, goedemiddag. Hoi Rob, goedemiddag. Ja, welkom vanaf een uh, nat, maar toch wel gezellig, Circuit Park Hoe, uh, met Albert Jan, hallo, welkom in de uitzending. Uh, hoe is het vandaag gegaan?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 Nee, het valt mee. Er staan wat meer wagens achter als tevoren, maar de meeste komen weer weg. We hebben natuurlijk uh, ruim baan rondom uh, het afstand, zeg maar. Dus uh, dat gaat eigenlijk met, met twee keer een code rood situatie gehad, waarbij uh, de auto in de weg stond dat uh, ja, dat even gestopt moet worden. Dus uh, dat is wel goed. Ja, en ik zit half en droog natuurlijk in het kraaien uh, het handwoord. Dus uh, dat ja, prima. Voor de mensen die het niet weten, jij bent de circuitspeaker. Jij uh, verzorgt, zeg maar, uh, dat, uh, dat de mensen op het circuit op de hoogte zijn van alles. Wat er tijdens de race en de kwalificatie gebeurt Hoe laat ben je nou vandaag begonnen op zo'n dag? Uh, Vindelijk om uh, 8 uur zijn we begonnen En als alles goed zit, we zijn we rond twee uur klaar vanavond Dus uh, voor een uit, uit de, hoop, de hobby is dat echt dus wel een aardige tijd Dus ja, dan ben je behoorlijk bezig Alle racers uh, volgen en uh, het verslag uh, daarvan doen Maar dat doe je niet alleen, hè? Nee, we zijn met Nels van Valkenburg, Arte Dekker en ik. En we hebben nog een uh, zeg maar hierbij die uh, muzikale kansen verzorgd en de techniek onderhoudt. Dus uh, zitten we te vieren in het hof. En we gaan regelmatig naar beneden om te vervuldigen, om een interviews te doen. Maar het, uh, ja, we zijn lekker bezig met z'n allen. Ja, mensen die je graag willen horen, morgen ben je de hele dag te beluisteren op de televisie van CfM. Wij zenden de hele dag de beelden uit vanaf 9 uur s ochtends tot uh, 6 uur s avonds. En verslaggeving van jullie daarbij. Dat is, uh, dat is perfect, het uh, is heel leuk ook dat je het hen dat doet, voor de mensen in Zandvoort en dan zie je ook wat er in je eigen dorp gebeurt gedurende uh, de dag op zo'n evenement uh, hier op het circuitpark wat uh, uiteindelijk toch naar uh, zeven landen live wordt uitgezonden, dus uh, toch wel een mooie waard. Ja. En uh, hoe is uh, vanuit jouw uh, positie gezien uh, de publieke belangstelling voor vandaag? Nou vandaag is het nog niet echt druk hoor, ik denk dat er ongeveer op 8 toeschouwers zitten. Niet echt, uh, niet echt druk en ik verwacht morgen wel meer. Wat natuurlijk ook de race zag, is. Dat we hebben grote sponsors die uh, erg veel gedaan hebben aan dit evenement. Absoluut morgen natuurlijk morgen wel alles gebeuren. We hebben een, uh, een wedstrijd voor de Formule 1-wagens uit de jaren 90 en begin 2000. We hebben de, de, de RTL GT -RT Masters natuurlijk, de Formule 3-race, waar alles om draait eigenlijk. Het hebt het hoofdprogramma. En we hebben nog heel veel andere mooie wedstrijden. Dus ja, morgen gaat het best wel druk worden. Ja, is er morgen nog een hele grote verrassing voor de bezoekers op het circuit? Ja, klopt. Cool. Ja, we hebben een demo van Jos Verstappen in de tel van de 1, aan 1998. Dat is natuurlijk wel leuk, we hebben een Nesca-auto... En de grote sportscars uit uh, Amerika Die wordt bestuurd door Daniel Ricciardo Dat is het de, ogenblik de, de reserve Formule de 1 coureur Bij Red Bull Die rijdt inmiddels bij HRT mee En we hebben een uh, Als het allemaal doorgaat met dit meer Maar ik denk het wel Een uh, Red Bull uh, street, uh, street team Die uh, over het al leuke dingen gaan laten zien Dus het is wel een hele aparte dag Oké, nou helemaal geweldig uh, Rob, de kwalificatie is uh, momenteel gaande Van de Formula 3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 De vierde plaats hebben we dan van Marco uit Duitsland, de vijfde is voor Kevin Magnussen uit Denemarken en de zesde hebben we Nigel Melker uit Nederland en zo hebben we dus vijf verschillende nationaliteiten bij de top zes. Maar goed, die auto's zijn allemaal competitief en gelijkwaardig. Ja, dus er zit heel weinig tijd, tussen. je moet rekenen dat de top 10 binnen een half seconde zit in principe als het droog weer is. Ja, want ik, wat ik me kan herinneren van de voorgaande edities van de Formule 3 is, is dat het close racing is, maar dat inhalen erg moeilijk is. Het is heel lastig, uh, alleen uh, ja, de hele dappere onder ons die kunnen goed inhalen in de Formule 3. En ja, onder dit soort omstandigheden, als het morgen regent bij de Formule 3, nou, dan krijg je echt wel spektakel, want dan is er genoeg mogelijkheid om in te halen. Want dan gaat het niet alleen maar om een snelle auto en een snelle afstelling. Dan gaat het echt om de coureur. Ja, klopt. En dat maakt het wel zo interessant, hoor. Goed. En hoe laat begint het morgen allemaal?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 Uh, ik had heel, met heel veel plezier het CFM shirt aan willen trekken, maar ik ben de laatste paar uh, maanden toch weer wat aangekomen. En het shirt zit niet goed meer, dus oh, nee, het ja niet gebeuren helaas. Nee. Oké, okay, zeg, hartstikke bedankt voor deze update. Hartstikke leuk dat ik even in de uitzending wil zijn. Ja, vind ik. Blijf even luisteren, want het volgende nummer hebben we voor jou opgezocht. En Rob, wat was dat? Ja, dat is uh, John Farnham. You're the voice, Rob. Nah. Oh ja, ja, dat is wel heel mooi. Dankjewel. heel mooi. Uh, Oké, okay. okay, zeg bedankt hè. je hey, dankjewel. en heel veel plezier morgen tijdens de maand. Of Formula 3 op circuitpark Salvoort. Rappeten, was dat. Hier live in de uitzending bij CIEFN.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 Precious time that you and I could share Girl, it's such a crime to hear you call my name It's a crying shame When we're not together, then there's only time to play Girl, will come a day Girl, I do believe it's not too far away When I can say goodnight and still be by your side To dry the tears you cry And I have all the love I need to keep me satisfied I can't get by without you, I need you more each day The way I feel about you, needs nothing more to say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 Nou, dat is uh, nee, niet zo hoor, want ik uh, zit gewoon binnen in het mediacentrum. Kijk, dat, op, doe al al het dat doe jij goed. Dat doe jij goed. Dank je erop, hè? Ja, zo ernstig is het nou, ook niet, maar uh, de kwalificatie zit erop. <coughs> de heren moesten hun uh, achterlichtje aandoen en dat had uh, alles te maken met... Uh,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 ja. Te...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 die net niet binnen zijn De Formule 3 auto's 16 in getal die gaan uitmaken Wie de Master van 2011 Gaat worden En dan als laatste hebben we dan helemaal aan het eind De cup, Maar daarvoor zitten dan nog een aantal demonstraties Waaronder de Formule 1 demo van Jos Verstappen Dus dat is morgen Oké okay Jaap, we gaan het morgen allemaal in de gaten houden Luister heel even naar dit Masters Masters, Masters FM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 Dat was Jaap kopen vanaf zin, Sofort zo En jij gaat weer een paar nightshiftjes doen, hè? Ik ga weer een paar nightshiftjes doen. Ja. ja, en ik krijg een, ik krijg een stagiaire uit van de maandag. Stagiair, een stagiaire vertel, ja, daar ja. willen we alles over weten. Ja, nee, die, er is iemand die dat, uh, dat nog even moet leren. En uh, die mag ik dan uh, tekst en uitleg gaan geven. Jij dus, gaat de stagiaire inwerken. Ik ga een stagiaire inwerken zeggen? maandagavond. Maandagnacht oh. moet ik zeggen. Uh, Oké. Okay. Uh, en vandaag uh, dit nummer heb jij zeker uitgekozen? Ja. Spe speciaal voor Henk. Speciaal voor Henk. Nou, hier Henk komt Henk stagiair. Hij dan. <laughs> hier is hij. De Commodores. En Nightshift.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 Dat was hem alweer. Hein? Masters FM. Oftewel. Zelfs op zaterdag. Op deze zaterdagmiddag. Tussen 2 en 5. Je hoorde Irene Kera als uh, een uh, en laatste plaatje. En ja. wat een feeling. En morgen zijn we er weer. hè? En morgen zijn we er weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Maar dan, ja, Masters of hoe noem je dat? Masters... Nee, dan is het echt uh, Masters FM. Masters FM. Oké, okay, nee, morgen twee uur zijn we er weer. Uiteraard heel veel uh, racegeweld dan uh, tussen twee en vijf op de Zoonvoorts Radio. En daarvoor vanaf twaalf uur Jaap Koper, ook al raceverslagen en interviews. Dat bedoel ik. En de hele dag op tv, hè? hou het in de gaten. Vanaf s morgens negen uur. Kanaal 45 ZFM TV, even overschakelen naar het analoge gedeelte. Juist, ja, dat het een bestaat toch? Ja. Dus geen digitale tv, nee, gewoon analoog, het bestaat toch? En dan kanaal 45 opzoeken en dan vind je de hele dag uh, de mobber. of dan ga ik weer de masters. ik ben er nog steeds niet uit. Hè? Hoeveel jaren is het al niet meer, uh, geen Mars? Uh, nee, dat nee, klopt. Goed, het is goed. Rob, uh, bedankt voor deze middag weer, gezellig. Ja, graag gedaan. En uh, luisteraars, u ook uh, bedankt voor het luisteren. Zo duidelijk een speciale entertainment for you. Ze en dus. gaan barbecueën buiten. <laughs> genoeg, genoeg reden om te blijven luisteren. <laughs> ik wil het meemaken. <laughs> nee, het wordt gewoon een patatje van hiernaast denk ik. Oké, okay. tot morgen. Dag. Oh, tot morgen. All things in life are bad. They really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Da, grumble. Give a whistle.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 Je must always face the card with a bag. Forget by your sink. Give the audience a good. Enjoy it, it's your last chance at a. So always look on the bright side of death. Tot zover het ritme van Zie Via de kabel op 104.5.